Vier uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minister Kamp voelt er wel wat voor om windmolenparken... dichter bij de kust te bouwen dan nu mogelijk is. Op die manier wordt het bouwen van windmolens op zee een stuk goedkoper, denkt Kamp. Nu mogen windmolenparken alleen buiten de territoriale wateren gebouwd worden... 22 kilometer uit de kust...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 in dit nieuwe jaar gaan krijgen. Heel veel mensen krijgen dat pas volgende week of de week daarna te horen. En die meldingen zijn zo verontrustend dat we het in kaart willen brengen. Krol benadrukt dat de pensioenen omlaag gaan... terwijl andere kosten oplopen... en dat er al lang geen prijscompensatie is geweest. 50PLUS wil de conclusies van het meldpunt over een paar weken presenteren. De Duitse Centrale Bank haalt voor 27 miljard euro aan goud terug uit het buitenland. Over een periode van zeven jaar zal in etappes bijna 700 ton aan goud worden teruggehaald uit Parijs en New York naar Het Meeste Duitse goud werd na de Tweede Wereldoorlog naar het buitenland verscheept uit vrees voor een invasie van de Sovjet-Unie. De Bundesbank werd vorig jaar door de Duitse Rekenkamer op de vingers getikt over een gebrek aan toezicht op de goudvoorraad in het buitenland. Het gaat goed met de export van landbouwproducten. LTO Nederland zegt dat de Nederlandse landbouwsector... vorig jaar voor bijna 78 miljard euro aan producten heeft uitgevoerd. Een recordbedrag. Een jaar eerder was het nog een kleine 73 miljard. Er werd iets meer uitgevoerd naar Duitsland. Onder de argo vallen niet alleen de land- en tuinbouw... ook bedrijven die agrarische producten bewerken... transporteren en verhandelen horen daar bijvoorbeeld bij. Jason W., die is voordeeld voor lidmaatschap van de Hofstadgroep... mag op korte termijn onder bewaking met verlof... zegt een woordvoerder van staatssecretaris Steven. Eerder weigerde de staatssecretaris het verlof nog... maar volgens een woordvoerder zijn er sindsdien zaken veranderd. Politie en justitie zeggen dat ze Jason W. niet langer... als een vluchtgevaarlijke gedetineerde zien. En ook speelt mee dat zijn gevangenisstraf er binnenkort op zit. Het weer dan. Alleen in de kustgebieden nog kans op lichte sneeuw. Temperatuur rond het vriespunt in het oosten min 4. En ook morgen weer veel zon. AMB verkeersinformatie. In het hele land is het op de lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing. In Flevoland komt plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. En die mist kan zich de komende uren uitbreiden. 25 kilometer file in totaal en wat opvalt is de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Maarsen en Vinkenveen 3 kilometer, er staat een auto in brand, er zijn twee rijstroken dicht en op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Gratem en Sint-Joost 2 kilometer, er staat een kapotte auto en daarom is de rechte rijstrook dicht. De tankpas van MKB Brandstof, dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus en dus besparen.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 Dit is Radio 1, VPRO Villa VPRO Tesselblok Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Ger en ik zitten hier in Hilversum en hebben een hotline met ons eigen Euroforum in Straatsburg. Daar zitten vandaag voor ons Wim van der Kamp. Hij is europarlementariër voor het CDA, de Christen-Democraten. Thijs Berman is hetzelfde, maar dan voor de sociaaldemocraten, voor de Partij van de Arbeid. En de baas van ons eigen eurobureau, Fred Stroobans, zit daar ook bij hen. Uh, allemaal hartelijk welkom. Fred, ik wilde even bij jou beginnen, zoals wij gewoon zijn, om even wat nieuws uit de wandelgangen te horen. En in die wandelgangen liepen nogal wat hoge heren rond deze dagen. Ja, premiers. Ja, Want uh, het uh, januari is zo'n typische uh, maand dat de voorzitterschappen van de lidstaten wijzigen. Dat was Cyprus, dus de, de Cypriotische premier, die uh, was hier, dacht ik, dinsdag. Um, vandaag was het de beurt aan um, de Ierse premier, meneer Kenny... Die had veel te vertellen, ook, maar daar kunnen we het straks nog over hebben over de Cameron. Zeker. De Risse premier. die was hier niet, maar die komt naar Amsterdam. Uh, als alles goed zit, overigens uh, volgende vrijdag. En gisteren was hij ook de bondskanselier van Oostenrijk. Want ook uh, Oostenrijk is een boendesrepubliek. Zij hebben dus een uh, boendespresident, uh, de voorzitter van de ministerraad. Dus de premier eigenlijk, die was hier. En um, die hield een toespraak, een pro-Europese toespraak. Nou, ik heb nog geen enkele premier meegemaakt die een anti-Europese uh, toespraak hield. Ik denk zelfs ook niet Britten. Maar hij zei iets merkwaardigs van Nederland belangrijk. Want Oostenrijk, Zo zei hij is een, een netto-betalersland. Wat is een netto-betaler in de Europese Unie? Ja, de landen die, die storten geld hè, door naar Brussel. En nou ja, als je dan een verschil hebt tussen inkomsten en uitgaven... dan ben je ofwel netto-betaler of een netto-ontvangen Nederland. is dus, zoals Oostenrijk, een netto-betaler Nederland... En... In Oostenrijk geeft meer geld aan de EU... ...dan dat ze van de EU terugkrijgen in de vorm van subsidies. Nou, die Oostenrijkse uh, boendeskansler die zei... ...nou ja, wij zijn een uh, netto betaler... ...maar dat is niet zo'n groot probleem. Dat is eigenlijk ook alleen maar boekhoudkundig. Hij dus zei: het is veel belangrijker dat wij ook heel veel geld verdienen aan de EU... ...middels de interne markt. En hij had een goed voorstel. Hij zei, als alle landen die nu een overschot hebben... Hè, ...en dat nu terug eisen, zoals Nederland... ...hij noemde Nederland niet, maar Nederland... ...die wil toch altijd een miljard terug van mm -hmm. Brussel... Als al die landen met dat overschot dat nou in één pot zouden stoppen, in een fonds... dan zouden we daar de jeugdwerkloosheid mee kunnen helpen in de Europese Unie. Zo, ja. zei die dat in de wandelgang of is het ook opgepikt en nee, wordt daar inmiddels over gesproken? in het parlement. is oh, oh, okay. toespraak in het parlement. Ja. Ja. Ja. Ja. En hoe Goed, werd erop gereageerd? Uh, Toch even kort. Wat zei je? Hoe werd daarop gereageerd? Werd... Nou ja, positief, want het Europees parlement wil wel iets doen aan de, aan de werkloosheid natuurlijk. En jouw in gasten, Europa, Wim van der is gigantisch. Kamp, Vind, vindt u dat een goed idee, ja. meneer van der Kamp? Nee. <laughs> nee? Nou, dat is duidelijk in, ja, in ieder geval. Moet, ik moet vanmiddag uh, kort zijn van Thijs. Dus, uh, ik, uh, ik <laughs> het is in elk geval het, uh, helder. helder. U bedoelt nee in de ja. zin van niet ja? Uh, exact. Uh, kijk, die hele Europese begroting, daar gaan we de komende twee maanden nog uh, buitengewoon veel mee meemaken. En uh, dat hele netto betalerschap van Nederland, dat is echt een, een aangelegen punt. Mm -hmm. En ik, ja, ik vind het iets te gemakkelijk van de Oostenrijkse kanselier. Het, het is natuurlijk het is allemaal sympathiek, maar de jeugdwerkloosheid in Europa, die red je volgens het CDA niet... Uh, althans, die los je niet op met, met hulpprogramma's. Mm -hmm. die, los, die los je volgens mij alleen maar op met meer economische groei en een uh, betere interne markt. Uh, punt. Natuurlijk, we kunnen helpen met, uh, met regelgeving en met wat stimulering. Maar nogmaals, ik, vind het, ik ben er niet voor om okay. nu alle netto betalers geld uh, in een potje te storten. Thijs Berman, sympathiek idee? Ja, Van de Kamp heeft natuurlijk een beetje gelijk, hè Thijs? Ik bedoel, ik hij moet wel wat ik doen. Vrees dat ik, het wel, ik vrees dat ik het wel een beetje eens ben met Wim van de Kamp. Dat, dat belooft geen heel spannende uitzending als dat zo doorgaat. Maar let nog ik maar eens op. Uh, <laughs> de kwestie is dit, dat natuurlijk moet elk land naar draagkracht... evenveel bijdragen als elk ander land. De armste landen dus minder dan de rijkste landen. En het zal altijd zo blijven, mag je hopen... dat Nederland een van de welvarendste landen is van de EU... en dus meer bijdraagt dan andere landen. En dus ook minder subsidies terugkrijgt. Want die die gaan naar de armste landen om ze op te krikken naar ons niveau. We moeten er dus trots op zijn dat we netto betaler zijn en blijven. Maar je okay. we moet wel naar RATO evenveel bijdragen. En het is nu nog zo dat sommige landen die even rijk zijn als wij... minder contributie betalen dan Nederland. Dat ja. moet verdwijnen. Dus je moet naar een ander inkomstenstelsel voor de EU... andere contributies. En dat kan. Ja, Fred, jij, noemde, jij zei net uh, de premier van Ierland, die ro loopt hier rond. Daar heeft hij iets uh, uh, heel interessants over Cameron. Even uitleggen. Cameron, de premier van Groot-Brittannië, die gaat vrijdag in Amsterdam, hier in Nederland, god knows waar, in ieder geval een reden houden. Universiteit, over... heb ik gehoord. Universiteit, ja, dat heb ik ook gehoord. Hij gaat een reden houden Zelfde over twee, de, positie ja. van Engeland in, de positie van Engeland in de EU. Hij wil eigenlijk gewoon bevoegdheden terug. En er wordt zelfs gepraat en gespeculeerd over een totaal terugtreden van Engeland uit de EU. De duivel in zijn moer, die leunt op Cameron om dat er vooral niet te laten gebeuren, de Amerikanen voorop. Maar ook de I Ieren hebben daar iets over gezegd, de premier. En dat heb jij gehoord, Fred. Ja, de, de eerste premier, na aanleiding van zijn voorzitterschap van de EU... gaf natuurlijk een gebruikelijke persconferentie. Er was natuurlijk ook een uh, journalist van BBC aanwezig. En die wilde toch weten wat uh, de eerste premier dan vond... van een mogelijke exit hè, van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. En de heer Kennedy zei dat dat een catastrofe zou zijn. Een catastrofe dus. Uh, hij zei dit niet zonder drama, ook omdat de Ieren uh, veel te maken hebben met Groot-Brittannië. honderdduizend Ieren die werken in Groot-Brittannië. En ze hebben natuurlijk ook belangrijke handelsrelaties, hè, de Ieren en, uh, en de Britten. Bovendien uh, zei Kenny van, luister, Groot-Brittannië is altijd een grote voorvechter geweest van de Europese interne markt. En heeft er ook als geen ander van geprofiteerd. Hij zei, het zou catastrofaal zijn als Groot-Brittannië eruit zou stappen. Ja, Thijs Berman, vind je ook dat het een catastrofe is als Engeland zich losmaakt van de EU? Ja, dat zou een enorme verzwakking zijn van de Europese Unie. Een hele ernstige verzwakking van de Europese Unie als geheel, als acteur in de wereld. De rol van de EU in de wereld zou echt enorm verzwakt worden. Het zou ook een, een heel slecht ding zijn voor Nederland. Wij, wij leunen nog alles op het Verenigd Koninkrijk... als het gaat over nou, bijvoorbeeld landbouwhervormingen... of onze positie ten opzichte van de begroting van de EU. En als je dan zo'n coalitiegenoot zeg maar, kwijtraakt, is dat niet best. Mm -hmm. Het zou voor Nederland als exportland ook een drama zijn... als het de, als de Verenigd Koninkrijk eruit ging and een B-lidmaatschap, ik geloof niet dat je dat moet willen. Bij Scrabble is het ook niet zo dat je een één speler een, steeds maar een klinkertje extra geeft. Of zo. Nee, je kan Bij niet zomaar. is het ook niet zo dat één speler de buitenspelval niet hoeft te respecteren. Zo zit ja. dat niet. Gelijke spelregels, ja. hey, kinder, gelijk speelveld. Ja. Wim van der Kamp, Cameron, komt dus vrijdag in Nederland die lang verwachte speech houden. Nou is hij van harte welkom, zegt een Kamerlid van de Partij van de Arbeid, meneer Servaas. Maar zegt hij, ja. ik vind wel dat premier Rutte dan ook eens even duidelijk en in het openbare, misschien ook nog wel in een onderrondje, heel duidelijk afstand moet nemen van een mogelijke uittreden van Engeland. Maar vooral ook van een status aparte. Van een zo hele aparte status van Engeland binnen Europa... dat ze maar kunnen oppikken wat ze willen en kunnen laten wat ze niet willen. Wat vindt u daarvan? Moet Rutte dat doen? Nou, dat vind ik een hele verstandige opmerking van uh, PvdA-collega Servaas. Uh, Kijk, uh, laten we niet onderschatten dat Cameron in Engeland... in een hele moeilijke positie zit. Uh, de, de binnenlandse druk... Vanuit de eurosceptici is groot. Ook in zijn eigen dat partij? Hebben we overigens, ook in zijn eigen partij. Maar vergis u niet, die, die, die, die anti-Europese mensen binnen de conservatieven. Die hebben natuurlijk steun gekregen van weer andere mensen. En dat zijn de vrienden van Thijs Berman. <lacht> uh, Labour in Engeland is nu op een zeer eurosceptische stroming gekomen. En eh, ik, ik word eerlijk gezegd ook een beetje moe van dat eh, gedoe van meneer Cameron eh, bij iedere vergadering een andere speech. En nu dan uitwijken naar Nederland om daar eh, de zaken even op zijn kop te zetten. En ik ben hartstikke blij dat uh, uh, meneer Rutte, hè, want die heeft ook nogal last van die hazeldonkjes. Uh, dus uh, hier in Brussel uh, schouderklopjes geven en in Nederland weer naar de PVV luisteren. Ik ben het er eigenlijk wel mee eens dat Rutte uh, die op de persconferentie van de minister-president op vrijdagmiddag... meteen een heldere reactie kan geven ja. dat Nederland er anders over denkt dan meneer Cameron. Meneer der overigens de, Br de, Br de Britten gaan... De ja. Britten gaan niet uit de EU, hoor. Dat is echt... Uh, nee, maar, dat is allemaal home talk. Nee, dat, maar is het er al niet, ontstaat er langzamerhand niet een sfeer in, uh, in het Europese parlement, bijvoorbeeld... Uh, dat die Britten, die worden toch wel een enorme pain in die ass, zeg. Laten ze een keer oprotten, eigenlijk. We zijn het zat. Nou, nee, is dat kijk, zij misbruiken. Zijn mis... Nee, nee, pas op, dat zijn twee dingen. Uh, ze misbruiken dat, uh, die positie van eurokritisch. en uh, willen we erin blijven, dan moeten we meer dit en dan moeten we meer rebates hebben. Hè, dus minder netto betaler. Nou. Uh, aan de andere kant. Uh, ja, we hebben ook de, de, de, de Tsjechische president Klaus uh, gehad. We hebben Oostenrijk gehad in de vorige combinatie. Er zijn bij dit Europese project, wat uh, traag uh, op een aantal punten verloopt, zijn er altijd wel van die buitenspelers uh, die er iets meer proberen uit te halen. En nogmaals, Engeland wordt heel irritant. Moet een keer afgelopen zijn. <laughs> maar, uh, ja, het hoort. Het hoort ja. wel bij de opbouw van de Unie. Ja, Thijs Berman, het vraagt toch nog even een reactie van u, omdat Wim van den Kamp zei dat uw uh, bloedbroeders, de Sociaaldemocraten, Labour in Engeland, eigenlijk Cameron uh, voor de voeten lopen omdat ze zich ineens zo tegen Europa keren. Doe daar wat aan? Nee, het is niet zo dat Labour zich tegen de Europese Unie keert. Labour zegt alleen ja. wel dat in tijden van bezuiniging en nationale lidstaten mag ook de EU-begroting wel een stapje terug doen. Nou, dat moet ons bekend in de oren klinken. Dat zeggen wij zelf ook in Nederland. Kamerbreed zou ik zeggen. Niks, niks nieuws okay. onder de zon. Ik denk wel dat Labour een verantwoordelijkheid draagt. In het verleden, toen Blair nog premier was... had Labour een wat pro-Europese koers kunnen varen. En Blair heeft weinig meer gedaan dan... een zeer overtuigde en idealistische speech houden... in dit Europees parlement. Uh, toen uh, Groot-Brittannië voorzitter was. En daar heeft hij het bij gelaten. Uh, het is pro-Europese pro talk van Blair geweest. Maar kiezen voor de VS en de oorlog in Irak... dat heeft allemaal niet bijgedragen tot een wat toenadering van... Uh, van uh... Groot-Brittannië tot de Europese Unie. Oké, okay. ik wilde eventjes nog kort met uw welnemen het hebben... over onze minister van Financiën, Dijsselbloem. Vorige week, of eigenlijk al steeds, lijkt het volledig in kannen en kruiken... dat hij de opvolger van Juncker wordt, dat hij de Eurogroep gaat voorzitten. vraag is nu even, Fred, in eerste instantie, maar eens aan jou als watcher. Is dat hm. nog steeds zo? Hoe staat hij er nu voor? Nu hij gisteren duidelijk heeft gezegd dat die beruchte heilige 3%, begrotingstekort... Dat dat eigenlijk toch niet zo heilig is als iedereen misschien wel dacht. Verandert dat iets aan zijn nou, positie? Of zegt het iets over kwestie. hoe hij op gaat treden als iedereen al zit? Het dus is al een kwestie aan zich, maar nogmaals, in Europa voor een belangrijke functie is niemand kandidaat tot je het wordt. Precies. Nou, er zal meer duidelijkheid komen volgende week, oh ja. maandag 21 februari. Dan komt de Eurogroep samen, dat is het clubje ministers van Financiën van de Eurozone. Ja. En zij moeten zo'n besluit nemen. Maar over die uh, 3%-vraag, uh, kijk wat ik ja. er interessant uh, aan vind. Er zijn twee interessante aspecten. Als uh, minister Dijsselbloem uh, voorzitter zou worden van de Eurogroep, uh, dan betekent dit dat uh, Nederland, waar wel wat avontuurlijke dingen gebeurd zijn wat Europa betreft, nu ineens in het hart gezogen wordt uh, mm. van de Europese Unie. En twee, wat ik me afvraag, of de discussie in Nederland over al dan niet flexibel omgaan met de 3%, dan stel je voor dat uh, Dijsselbloem voorzitter wordt. Of die discussie dan ook op het Europese niveau getild wordt. Ja. En dat zou ik wel graag zien te maar, weten komen. Fred, ik vraag mij af: uh, van twee dingen één. Uh, heeft Dijsselbloem. Uh, gehoord in Brussel, joh, die 3% die is niet zo hard en dan mag je wel een beetje uitventen uit, uit, uit in Nederland. Of het, is het zijn eigen mening? En in dat laatste geval nou, niet... kan hij door het uh, ventileren van die mening wel eens last krijgen bij zijn kandidatuur. Het rare, het rare is, is dat het is eigenlijk een, een beetje non-discussie, omdat afwijken van die 3% eigenlijk mag. Dat kan. Die flexibiliteit ja, is ingeweld in de verdragen. Ja. Nou ja, precies. Maar ja, wat is al flexibiliteit? We zoeken ze even aan onze Nee, maar laten we dat eens ja. dus even vragen. Ja. Ja. Meneer Beerman, ja. de 3%-norm is een norm die staat. In het verdrag. En Johan Dijsselbloem heeft als minister van Financiën niets anders gedaan dan uiteenzetten wat er volgens het verdrag mogelijk is. Je kunt in uitzonderlijke omstandigheden, bij, bij ernstige recessie, bij ernstige afwijkingen van wat, wat je een normale economische ontwikkeling kan noemen, kun je afwijken van die 3%-norm. Dat is niet meer en maar, niet minder. Ja, maar Thijs Berman, He? het is ook zo dat Dijsselbloem gezegd heeft: ik ga misschien op een andere toon praten in Brussel, maar ik ga precies hetzelfde vinden en zeggen wat het vorige kabinet gevonden en gezegd heeft. En het vorige kabinet heeft ja. gevonden en gezegd onder andere dat Nederland geen reden heeft om van die 3% af te wijken. Zo extreem is die situatie helemaal niet. Dit is een, wow. dit is een, dit is een draai. Mag, maar het is wel een draai. Nee, dat is helemaal geen draai. Want kijk eens, uh, op, op dit moment uh, is er bijna geen lidstaat die voldoet aan alle criteria. Zo simpel is het. Hm. Toch worden weinig lidstaten met de oren in de hoek van de klas gezet. <laughs> en dat heeft te maken met het feit juist dat die zekere flexibiliteit er is. En alle Reen, de eurocommissaris, is er om duidelijk te maken hoe een land eraan toe is en wat er moet gaan gebeuren. Jeroen Dijsselbloem bevindt zich binnen die lijn. En voor Nederland en ook binnen het regeerakkoord is het heel duidelijk... Het vertrouwen in de Europese economie en de toekomst kan alleen terugkeren als mensen als lidstaten hun afspraken nakomen. Wim van de Kamp, natuurlijk kun je dan kijken naar het naleven van regels en naar de specifieke uh -huh. omstandigheden van lidstaten, maar afspraken zijn er om nageleefd te worden. Wim van de Kamp, wat vindt u van het opereren van Dijsselbloem? Uh, nou, dat vind ik over het algemeen heel verstandig. Ja, nee, maar dit, uh, dit specifieke uh, ding... Eerst wil ik zeggen dat ik het zeer eervol voor Nederland zou vinden. En zeker voor Jeroen Dijsselbloem persoonlijk. Okay, als hij gehad? komende maandag voorzitter van die eurogroep wordt. Dat ja. is één. Okay. Twee, wij houden zowel het CDA als het kabinet in Nederland houden vast aan de 3%-norm. Dat is ook in 2013 het uitgangspunt van het regeringsbeleid. Ja. Dat moet helder gezegd worden, want als wij nu als Nederland daar aan gaan morrelen... dan houden wij de Grieken en de, uh, de Spanjaarden en het hele die uh, zuidelijke landen houden wij niet in de, in de hand. Ja. Dus gefelicitaties voor uh, ja, nou, Dijsselbloem. Ja, ja. Vasthouden aan de 3%-norm. Nu komt meneer Reen in beeld... En meneer Reen die heeft gezegd van ja jongens, maar jullie hebben al hele zware afspraken gemaakt in het regeerakkoord. Als jullie nu... Gedurende 2013, terwijl je die bezuinigingen nog moet uitvoeren, alweer met nieuwe bezuinigingen komt, dan zou dat de sociale onrust in Nederland wel eens kunnen bevorderen. Nou, dat is de uitzonderingsmogelijkheid. En laten we het er niet geheimzinnig over doen. Jeroen krijgt het hartstikke moeilijk om aan de ene kant in Nederland iets meer rek te geven op die 3% en aan de andere kant in Spanje te zeggen: jullie moeten op weg zijn naar die 3%. Maar dat is nou eenmaal de uitdaging van deze, uh, van deze is dat. baan. Okay. En mag ik ja, misschien nog één, van de sociaal één zin aan toevoegen? Kijk, wij, we, we, hebben wij zelf ons ook schuldig aan gemaakt, Maar ik, ik bedoel dat niet zozeer uh, beschuldigend. Maar we hebben natuurlijk in 2011 en 2012... zijn we echte cijfer uh, geweest. Hè? Het moest allemaal uh, uh, naar die 3%, En meneer Monti en, en uh, Samarange, enzovoort. En Sianke dus is de jager-fetichist, in, in dat opzicht heeft Jan Kees de Jager zijn werk op een voortreffelijke manier gedaan. Ook al. Maar ik ben wel blij, want dit kent het nu een beetje. En dat komt ook door, misschien door, door 1 januari en zo. Gelukkig komt er nu in de Europese Unie, we hadden het net over de jeugdwerkloosheid, Precies. ook weer wat meer aandacht voor de mensen. Ik wilde het even verder hmm. gaan hebben over de jeugdwerkloosheid. En laten we eh, daarom eerst heel even gaan luisteren naar deel 3 van een aflevering van onze serie. De Eurovisie van Abdoe. Doe in Europa. Het economisch nieuws is niet weg te slaan uit de kranten en radio. En dus moeten alle redacteuren van Vila Vepiro op cursus. Ik neem alvast een voorschot. Les nummer 1: Statistieken zijn net bikinis. Ze trekken aandacht, maar verbergen het essentiële. En mijn opdracht vandaag is om op zoek te gaan naar de schaduwkant van de werkloosheidscijfers. Wie er precies werkloos is en hoeveel mensen werkloos zijn in Europa, wordt netjes bijgehouden door de rekenmeesters van Eurostad. Well, Nico Massarelli uh, legt me precies uit wat werkloosheid inhoudt. Uh, same Kort samengevat: iedereen tussen de 15 en 65 jaar die kan werken of zoek is naar werk en geen werk heeft, is werkloos. En al deze niet-werkenden worden op dezelfde manier geteld in alle Europese lidstaten. Appeltje-eitje, toch? Fout. Arbeidseconoom Marcel Janssen, verbonden aan de Universiteit van Madrid... legt mij uit dat ik de werkloosheidscijfers moet laten voor wat ze zijn. Het is juist belangrijker om te kijken hoeveel mensen er wel werken. Daarin zit de essentie van de statistieken. Het cijfer dat voor arbeidseconomen eigenlijk belangrijk is... is het percentage van de mensen die zouden kunnen werken en die daadwerkelijk een baan hebben. En als we kijken naar dat cijfer... dan worden de verschillen in Europa bijvoorbeeld een stuk kleiner. Over wat voor soort verschillen hebben wij het dan? Een voorbeeld wat ik u zou kunnen geven is het voorbeeld van Spanje... wat een werkloosheidscijfer heeft van 26,6% volgens de laatste cijfers... en België met een werkloosheidscijfer van 7,4%. Het lijkt toch op dat deze twee landen fundamentele grote verschillen hebben... in de werkloosheidscijfers. En dan gaan we naar de arbeidsparticipatie en dan zien we dat... Het verschil slechts 4 procentpunt is. Maar waarom is dan die werkloosheidscijfer in België zo laag? Die uh, werkloosheidscijfers heel laag zijn omdat veel mensen afscheid hebben genomen van de arbeidsmarkt. Niet actief zijn, ze zoeken dus geen baan. En op het moment dat u geen baan zoekt, wordt u ook niet geregistreerd als werkloze. Maar dat betekent dus dat niet alleen landen zoals Griekenland, Spanje en Portugal een probleem hebben? maar ook landen met een lage werkloosheidscijfer... zoals bijvoorbeeld nu het geval is in België en dat, Frankrijk. Uh, absoluut, dat, uh, dat is een juiste conclusie. Hè? Er zijn veel landen zoals België. Dus we moeten voortaan niet meer klakkeloze werkloosheidscijfers overnemen. Gelukkig uh, doen beleidsmakers het heden ten dagen wel... maar uh, journalisten lopen wat dat betreft eigenlijk nog achter. Gelukkig weten Thijs Berman en Wim van den Kamp hoe het zit. Nu nog hopen dat ze een antwoord hebben op de hoge werkloosheid. Ja, Abdou Bouzerda legt uh, deze vraag voor eigenlijk aan jullie, Thijs Berman en Wim van der Kamp. Het gaat dus bij die mm -hmm. werkloosheidscijfers, die moet je nou ja met een korreltje zout nemen. In elk geval, daar gaat het niet zo om. Nee, nee. Het gaat om die arbeidsparticipatie, wat veel belangrijker is. Ja, Thijs ja, Berman onzicht, in eerste instantie. Als het cijfer is in Griekenland een jeugdwerkloosheid van ver boven de 50 net als in Spanje, kun je dat cijfer bloedserieus nemen. Het zal misschien niet op de komma nauwkeurig zijn, want inderdaad arbeidsparticipatie is een belangrijk ding. Maar die werkloosheid is dus gigantisch hoog. Dat is een tijdbom onder, het, onder de samenleving van zo'n land. Dat klinkt nee, niet zo laat. De essentie van wat uh, Abdou boven krijgt is eigenlijk huh? dat het probleem van die werkloosheid. Uh, we kijken altijd naar Griekenland en Spanje en Italië. Nee, maar het is veel breder. Oh. Frankrijk en België die zijn ook, die scoren ook heel slecht. Een, natuurlijk. En er is een heleboel verborgen werkloosheid. Op dit moment ook in een land als Nederland. ZZP'ers krijgen minder opdrachten. Ja, je zou ze ook werkloos kunnen noemen. Maar dat doen we niet. Dus die komen ja. niet voor in de statistieken. Daarmee maak je die statistieken uh, kunstmatig in zekere zin positiever. Duidelijk is dat de jeugdwerkloosheid officieel in de EU rond de 24 procent zitten. Daar is dus een overstroming gaande op sociaal gebied. Dat is buitensporig, mm. ernstig. Het is alleen... In Nederland heb je de uitdrukking... Uh, aan de knoppen zitten. Alsof een samenleving en een economie zoiets is. Als een machine waar je aan een paar knopjes draait. Een, daar zit een illusie van, van macht en beheersing van de politiek in... Mm. die je niet zomaar kan delen. Nee, maar is duidelijk is dat het voor de Europese Unie de taak zal zijn... dit jaar, 2013, het terugkeer ja. van vertrouwen. Ja. Vertrouwen van investeerders. Vertrouwen ook van van werknemers in de bescherming van hun sociale rechten. Nu win van, van de dan komt er ook weer werkgelegenheid terug. Nu Wim van de kamp Kijk, over het feit dat de, de cijfers de problemen verdoezelen, want die zijn veel groter dus eigenlijk. Wil van nou, dat, dat, dat hoor ik hem niet zeggen. Ik hoorde de, zeker die man uit Madrid zeggen dat je, en dat vind ik overigens de, de kerncompetentie van een goede journalist, maar ook van een goede politicus. Dat je achter die statistieken kan kijken. Mm -hmm. He, er is wel eens een mooi spreekwoord van no better lies than uh, statistics. En het is hartstikke moeilijk, want die vragen worden in al die 27 landen ook verschillend gesteld. En er zijn verschillende definities uh, van werkloosheid. Laat ik de basisidee van Thijs Berman overnemen dat jeugdwerkloosheid met name in de zuidelijk Europese landen een zeer groot probleem is. Maar of dat in Spanje nou 23% is of 27%, daar kan je eindeloos over discussiëren. Nee, je ziet nu gelukkig dat een aantal van die hoogopgeleiden naar Duitsland en naar Nederland komen om daar de tekorten op de arbeidsmarkt aan te vullen. Werkloosheid is zeer frustrerend voor de Europese Unie, maar nogmaals een politicus en ook een goede journalist, die moeten die cijfers durven analyseren. Als je naar de Universiteit van Tilburg gaat, dan hebben ze echt enorme uitleg over deze cijfers. Een mens kan ook niet alles weten op dat punt. Laten we het erover eens zijn. Jeugdwerkloosheid is een bedreiging. Die is op dit moment heel ernstig in Europa. Maar of dat nou 1 of 2 procent scheelt... ik denk dat dat voor het beleid niet uitmaakt. Oké. Okay. Heel kort nog even over SN SNS Reaal. De bank die in de problemen zit, Fred. Ja? FD meldde dat de EU niet wil meewerken aan een scenario... waarin ABN en AMRO ING meedoen aan een hulpplan voor SN SNS Reaal. Maar er wordt nu gemeld door het ANP... dat er toch gesproken gaat worden door de Europese Commissie met Nederland... over die SNS is reaal en het is informeel contact op technisch niveau. Wat betekent dat? Nou, het, het, het, het, er wordt... Nou, er de, de, de, de is heel veel moest vaak in, in de wandelgangen. Maar één ding is wel duidelijk dat uh, de regels zijn dat uh, uh, banken die... Uh, zeg maar geldsteun gekregen van de belastingbetaler, dus van de overheid. Uh, dat niet de bedoeling is dat die banken dus acquisities uh, gaan doen. Dus andere banken gaan steunen of overnemen. Hm. Nee, dat is duidelijk. Thijs Berman, kan uh, SNS het dus wel vergeten? Die kunnen niet nogmaals gesteund worden, zeker niet door die andere banken. Stiekem zou dat namelijk gewoon weer een staatssteun zijn? Die regels bestaan en die moeten, moet een land als Nederland dan wel respecteren. Maar ik ben benieuwd wat het gesprek oplevert. Mm -hmm. Ik ben benieuwd wat het gesprek oplevert. Misschien zit er toch een gaatje. Wim van der Kamp? Ik denk, ik denk wel dat we de concurrentieverhouding tussen enerzijds ABN AMRO en ING in Nederland... die inderdaad beide staatssteun hebben... Dat in relatie bijvoorbeeld tot de Triodos Bank of de ASN of, of de Rabobank... dat je die concurrentieverhoudingen scherp in de gaten moet houden. Het kan niet zo zijn dat uh, ABN AMRO en de ING... SNS gaan helpen met minister Dijsselbloem op de achtergrond. Terwijl de Rabobank, met al zijn boeren geld, dat misschien net zo goed kan doen. Ja. Dus dat Brussel een beetje terughoudend is en zegt... wat zijn hier de regels voor staatssteun en voor de interne markt... dat vind ik heel verstandig. Oké, okay, en Nederland zou beter moeten weten, want die weten dat natuurlijk ook. We hebben leergeld gegeven met uh, de boetes van mevrouw Kroes. Dus uh, okay. rustig aan op dit punt. Goed, Wim van der Kamp hoorde u als laatste. Hartelijk bedankt. Thijs Berman en Fred Stroobans daar in Straatsburg ook. Bedankt. bedankt. Dit was Euroforum en de villa voor vandaag. En zometeen naar de hoofdpunten van het nieuws. Tim Overdiek met het Radio 1 Journaal. En daarin vormen geld, goud en vastgoed het cement van de uitzending. Waar we gisteren heel veel spraken over het oponthoud op besneeuwde wegen... kijken we vanmiddag vooral ook naar de luchtvaart. Naar de problemen met de Dreamliner van Boeing. En naar de uitdagingen, zoals ze zomaar noemen. De uitdagingen op het treinspoor. Maar ook de ambities op het spoor. Den Haag gaat onderzoeken of er toch weer een verbinding met Brussel kan gaan uh, Orde opgericht. Er wordt een BV opgericht. Dus gaan we over praten met de wethouder van Den Haag. Oei oei. Nou, dat is heel in het kort ons spoorboekje eh, na de dienstmededelingen van onze omroeper van de dag. Dan gaan we beginnen, Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal. Het kabinet denkt erover om Frankrijk te helpen met een transportvliegtuig voor Mali. Er gaan verder geen Nederlandse militairen naar Mali, maar minister Ploemen denkt wel na over ontwikkelingshulp. De militaire koep vorig jaar verbrak het kabinet de ontwikkelingsrelatie met de Malinese overheid, maar samenwerking met organisaties ging wel door.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 In het hele land is het op de lokale wegen plaatselijk gladder bevriezing. In Flevoland komt plaatselijke dichte tot zeer dichte mist voor. En die mist kan zich de komende uren uitbreiden. Het is niet drukker dan normaal op woensdag. In totaal 45 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Eindhoven. Voor de afrit Sint-Michelsgestel 2 kilometer. Dat heeft te maken met een stilgevallen vrachtwagen. En daarom is de rechter rijstrook dicht. Een aanrijding op de A12 daarna richting Utrecht. Tussen Zoetermeer Centrum en Zoetermeer 2 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. A20 ook van Holland richting Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer. En op de A59 zonzeel richting Os tussen knooppunt Zonzeel en Terheide 2 kilometer. Er staat een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht. U zit heerlijk op de proluxe bekleding. Dankzij de navigatie gaat uw file stress uit de weg. Door de dimmende binnenspiegel komen uw ogen tot rust...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 Goedemiddag. Toenemende problemen voor SNS Real. Financiële steun van Nederlandse banken mag niet van de Europese Commissie. En in deze eentje redt SNS het niet, dus kijken we vanmiddag naar de onvermijdelijk ogende rol van de Nederlandse staat. Na luchtacties, nu ook een grondoffensief van Franse militairen in het noorden van Mali. En toenemende onrust in buurland Algerije. Ontvoeringen van buitenlanders, een olievlek van geweld. En we kunnen hoog springen, we kunnen laag springen. Om onze eigen ijsmeester Gert Hiemstra alvast te citeren. Beste mensen, het is heel simpel. We kunnen pas schaatsen als het ijs dik genoeg is. Het is nu en half zeven vanavond Gerrit met de kille feiten. Maar voor het wederhoor gaan we natuurlijk zelf toch ook maar even... het natuurijs op zijn dikte controleren. We beginnen in Mali, waar een nieuwe fase in de oorlog is ingegaan. Franse troepen zijn nu ook op de grond ingevecht met de rebellen in het noorden van het land. Dat zeggen Franse en Malinese bronnen. De strijd speelt zich nu hoofdzakelijk af rond de stad Diabali, zo'n 350 kilometer ten noorden van hoofdstad Bamako. Voor het overzicht gaan we naar Parijs, naar correspondent Ron Linker. Ron, wat zijn de berichten die jij over deze nieuwe fase hoort? Het Franse ministerie van Defensie heeft vanochtend bevestigd... Inderdaad ...dat een kolonne van militairen op weg was naar het noorden, naar Diabali... ...naar dat stadje dat uh, uh, dit weekend is ingenomen door de opstandelingen. Uh, dus het zou heel goed kunnen dat die troepen daar in de loop van de dag zijn aangekomen... ...en daar hun werk zijn begonnen. Het heroveren van dat stadje op de opstandelingen. Maar voorlopig hebben we speeches gezien vandaag hier in Parijs... ...van de premier, van de president... ...en beide hebben het niet gehad over militaire operaties op de grond. Het zou wel een belangrijke nieuwe fase zijn zoals je ook zelf zei, want dit is natuurlijk het moment... waarop het, het krijgen van slachtoffers veel groter wordt aan Franse kant... dan wanneer je alleen vanuit de lucht aanvalt. Special Forces zijn gisteravond vertrokken vanuit Bamako richting Diabali. Die zouden dus in de loop van vandaag zijn aangekomen om daar slag te leveren. Special Forces, dan weet je is dat het goed uitgeruste Franse militairen zijn... die de straten op de grond aangaan. Maar is er ook de overtuiging in Frankrijk dat het voldoende is... om de rebellen uh, te verslaan, u al tegen te houden... dat ze niet verder kunnen afzakken naar het zuiden? van het land. Het was een race tegen de klok lijkt het te zijn geweest. He, vorige week vrijdag zijn die eerste special forces, die commando's... die Franse commando's geland in het plaatsje Sevare om daar een vliegveld te beveiligen. Uh, later zijn grondtroepen gekomen naar Bamako, maar daar is een aantal dagen overheen gegaan. Nou, Die grondtroepen zijn nu richting het noorden gegaan. De Franse regering heeft dus een tijdje moeten wachten voordat men echt de uitgeruste troepen... de mensen die het meest daarvoor in, in staat waren, voordat die gearriveerd waren in Mali... die moesten komen uit buurlanden als Tjaat, Niger... Uh, Burkina Faso, Daar zijn ze nu aangekomen. In Bamako vervolgens doorgegaan naar het noorden. De Franse regering houdt nog steeds vertrouwen in die troepen. Uh, vanmiddag was er een uh, nieuwjaarsreceptie van president Hollande... op het Elysée-paleis voor de journalisten. En daar sprak hij daar ook nog een keer over. Hij was trots op de militairen wat ze tot nu toe uh, bereikt hebben. Hij, be hij realiseert zich ook dat hij er voorlopig alleen voor staat. Frankrijk is het die in de vuurlinie ligt. Dus toen hij na afloop van die nieuwjaarsreceptie... Uh, informeel over de vloer liep en sprak met journalisten... kwam hij ook langs een Duitse journalisten die hem vroeg van, bent u niet gewoon boos dat Duitsland, maar ook landen als Amerika en Engeland, ja, u in de steek laten. En toen zei hij van, nee, ik heb geen brevel daarover, want wij waren de enigen die in staat zijn om zo snel daarin te grijpen. Wij zitten daar in de buurt, wij hebben daar legerbasis, en dus was het logisch dat wij aan deze actie zou beginnen. En ik heb er het volste vertrouwen in dat andere landen nu snel zullen volgen. Staat hij ook alleen als je kijkt naar de Franse politiek, naar het parlement, waar natuurlijk dit debat gewoon verder gaat, op een moment natuurlijk waarbij het heel precair is om politiek te debatteren als er Franse grondroepen bezig zijn. Het is de grondwet hè, die voorschrijft dat de Franse president binnen drie dagen het parlement moet informeren. Nou, daar hebben ze nog een paar dagen aan toe kunnen voegen. Uh, maar vandaag was dan inderdaad het debat hier in het uh, Franse parlement. En dan zie je, zoals dat bij heel veel landen gebeurt... dat in eerste instantie de steun wordt uitgesproken voor uh, de militairen, de manschappen... die daar het vuile werk moeten opknappen. Ook de politiek krijgt steun voorlopig van alle grote partijen in het Franse parlement. Uh, men vindt de interventie van de, Maline, van de Malinezen en van de Fransen op. Op dit moment. Maar er zijn beginnen wel kritische vragen te, uh, te komen. Bijvoorbeeld van de, de oppositiepartij, de grootste oppositiepartij, UMP. Waar men zich afvraagt, waarom heeft het toch zo lang geduurd voordat de Fransen ingegrepen hebben? Immers vanaf maart uh, was al de bezetting van Noord-Mali begonnen. Waarom hebben ze zo lang gedacht, gewacht? En dus zie je dat er is steun op dit moment, maar langzaam maar zeker begint er ook al wat kritiek te komen. Rond vanuit Parijs over de situatie in Mali. We blijven in de regio. Als we iets naar het noorden kijken, dan ontdekken we Algerije. Berichten vanuit het noordelijke buurland van Mali... dat meerdere buitenlandse werknemers van oliemaatschappij BP zijn gegijzeld. Bij de aanval op een gasinstallatie zouden twee van hen zijn gedood. Waarschijnlijk een Fransman en een Brit. Bertus Hendricks van instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag Tim. Bekend met het gebied, bekend met Algerije. Wat is daar gebeurd, voor zover je kunt zien? Nou ja, het lijkt op een uh, klassieke uh, ontvoeringsoperatie. waar met name de beweging uh, Al-Qaeda in de uh, is Islamitische Maghreb. ACMI of Akim, of de Engelse of de Franse afkorting neemt. actief is. En dat is een, uh, een groepering uh, die uh, al heel lang in Algerije actief is. daar ook verantwoordelijk is geweest. voor grote aanslagen sinds 2007. Die hebben zich officieel verbonden met Al-Qaeda. Uh, en uh, die leven uh, van uh, het gijzelen van buitenlanders. Uh, omdat ze daardoor de inkomsten krijgen om hun activiteiten voor te zetten. En ze zijn ook de groep die in Mali betrokken is uh, bij dat offensief op de hoofdstad samen met een andere radicale groep die eerst van hen afgescheiden is, Ansar Adin, zijn strijders of supporters voor het geloof en de, vereniging voor, of de beweging voor de uniciteit en jihad in West-Afrika. Nou, die groepen samen die opereren in dat hele grote grensgebied Algerije, Noord-Mali, Mauritanië, Niger en Libië. Dat ook een... zijn de groeperingen die erachter zitten. En zie je dan ook een direct verband met de, de, de actuele gebeurtenissen in Mali? Um, dat denk ik wel. In ieder geval zullen ze het zo claimen. He? Want ze zullen, uh, ik weet zeker dat Akmi dat gezegd... dat is nu ons antwoord op de imperialistische agressie... van het Franse kolonialisme, et cetera, et cetera. Maar het zou kunnen zijn uh, dat het inderdaad klopt. Het zou kunnen zijn dat ze daar al langer mee bezig waren. Want kijk, dit is niet de eerste ontvoeringsactie die ze plegen. En uh, zo'n ontvoeringsactie vrijst toch uh, de nodige voorbereiding. Zeker bij zo'n uh, uh, gasveld uh, met een uh, gasinstallatie... door de Algerijn het algemeen goed beveiligd wordt. Dus, geen uh, keihard antwoord op te geven. Het, het kan, maar het kan ook al langer uh, uh, voorbereid zijn. En ze zullen in ieder geval zeggen dat het dus een actie is tegen de Franse actie in, in Mali. Ja, je ziet dus in dat enorme gebied dus verschillende groeperingen actief zijn op deze manier. Um, is er wel een bindende factor tussen deze uh, groeperingen? He, hebben ze een gemeenschappelijk doel bijvoorbeeld? Nou ja, het zijn allemaal extreem jihadistische bewegingen. En uh, het zijn een beetje het, de vrucht van uh, de, de strijd tegen de, tussen de Algerijnse regering in de jaren negentig. Uh, waar uh, die uh, ACMI uh, een, een soort laatste rest van is. En uh, die Ansaradine en, en die, uh, die andere beweging van West-Afrika... die behoren tot hetzelfde ideologische al Qaeda-achtige achtergroepering Die zijn uh, daar actief kunnen worden. Uh, omdat uh, door de val van... Uh, Gaddafi, een aantal toerechts die voor Gaddafi werkten, zijn teruggekeerd naar Noord-Mali, waar al een tijd lang een strijd voer, gevoerd werd door de, de MNLA, de bevrijdingsbeweging van de toerechts die onafhankelijkheid of uh, autonomie in Noord-Mali wilden. En uh, ja, uh, dat is een heel moeilijk te verdedigen gebied, een grote woestijn uh, waar niet iedereen aanwezig kan zijn. En Mali is alleen al twee keer groter dan Frankrijk. Uh, ja. En uh, in, die, in dat Machtsvacuum, daar zijn die goed getrainde toerrechts van Gaddafi gekomen, samen met elementen die er al waren. En die hebben die hele zaak daar overgenomen, eh, die meer eh, seculiere eh, toerrechtsbevrijdingsbeweging aan de kant gezet. En nu hebben zij dat grote eh, monopolie, denk ik, in, in Noord-Mali. En kan de Algerijnse regering hier, hier iets tegen doen? Is er bijvoorbeeld ook een risico dat Algerije wordt meegezogen in het geweld wat zo gericht is op Mali? Ja, maar Algerije is heel erg uh, uh, uh, terughoudend als het gaat om de interventie van Frankrijk of de Verenigde Staten in wat zij als hun achtertuin uh, beschouwen. En uh, ze hebben dus ook een, een beetje uh, gezocht in de afgelopen maanden naar een politieke oplossing. En, uh, maar dat ging allemaal niet zo snel, want dan moet iedereen op één lijn zitten van al die buurlanden daar. En het is ook gevoelig, Frankrijk, de oude kolonisator. Uh, maar nu, uh, de, de rebellen aan het oprukken waren naar de, uh, naar de Malinese hoofdstad. Ja, toen werd ook de urgentie voor Algerije wat duidelijk En toen heeft Algerije... Eh, zijn eh, reservering eh, opgegeven. En heeft Franse eh, bij Rafale... Eh, gevechtsvliegtuigen toestemming gegeven... om het Algerijnse luchtruim eh, door te vliegen. Dus Algerije is heel bezorgd. Maar zou, eh, blijft ook bezorgd. Eh, maar zou absoluut niet willen... Eh, dat er dus aan, in zijn achtertuin... ook een langdurige guerrillaoorlog eh, gaat voeren die ongetwijfeld... over gaat slaan eh, naar Algerije. Op dezelfde manier als bijvoorbeeld in Syrië... Eh, de strijd over gaat gaan naar als het niet ophoudt. Nou, daar is men dus in Algerije heel erg beducht voor. Bertus Hendricks, dank je wel. ABN AMRO en ING mogen de noodleidende bank en verzekeraar SNS Reaal... niet te hulp schieten. Europees commissaris Almunia zegt dat de twee banken een overnameverbod hebben... omdat ze staatssteun hebben gekregen. En dan gelden er heel wat beperkingen. Almunia's woordvoerders zeiden vandaag het volgende over. Er zijn ongoing uh, informal contacts between the Commission and the Dutch authorities concerning the situation of uh, SNS-Real. Uh, uh, ABN and ING are subject indeed to uh, acquisition bans and therefore cannot make any acquisitions. Uh, these acquisition bans were part of the commitments contained in the uh, restructuring plans that the Commission approved as a condition for approving the state aid en in die toelichting zegt de woordvoerder dat er contacten zijn geweest... tussen de Europese Commissie en het Nederlandse ministerie van Financiën... over SNS-Reaal, voor ABN AMRO en ING gelden zo zegt die zogenaamde overname verboden. Die zijn opgelegd als voorwaarde voor de staatssteun en de daaraan verbonden herstructurering. Jaap Koelewijn van Universiteit Nijrode, goedemiddag. Goedemiddag. Um, dit komt niet als een verrassing, denk ik. Nee, het um, is wel duidelijk dat uh, Brussel er niet blij mee is... dat uh, banken die al steun hebben nog weer verdere stappen gaan zetten op het overnamepad. Uh, staat natuurlijk ook tegenover dat, dat uh, ABD Amro en ING uh, geen prijsleider mogen zijn. Dus ja, dit is eigenlijk een geval dat je merkt dat de Nederlandse bankmarkt twee kanten wordt geraakt. Aan de ene kant hebben wij dure hypotheken en dergelijke, omdat er niet hard geconcureerd mag worden. Aan de andere kant staat dat ook een nationale oplossing van het SNS-probleem in de weg. Wat, wat zijn de alternatieven? SNS kan dit dus niet in zijn eentje. Nee, dat is wel heel erg duidelijk en... Uh, alle signalen staan ook wel op rood ondertussen. De beurskoes zakt. En ja, het is dat de spaarders weten dat de regering deze bank niet laat omvallen. Hè, maar de bank heeft veel, veel steun nodig van de ECB. Ja, als je het rijtje afloopt. Um, uh, er wordt vandaag bijvoorbeeld in de NRC gesuggereerd dat een buitenlandse partij SNS zou kunnen overnemen. Ja, dat lijkt me erg onwaarschijnlijk. Want uh, niemand heeft de behoefte aan om een boedel, -boedel te kopen waarin nog um, potentiële verliezen zitten. Dus ja. Voordat er überhaupt iets opgelost kan worden, moeten worden afgeschreven op die vastgoedportefeuille. Ja, en dan komen de andere opties in beeld. En dan heb je het over uh, verlening van de staatssteun. Maar ja, dat is de vraag of Brussel dat ook nog goed wil keuren. Ja, en dan kom je echt in allerlei noodscenario's terecht. En dat. Uh, Hopelijk dat dat vermeten kan worden. Ja, Om even, even heel helder alles op rijtje te zetten. SNS, Reaals, een bankverzekeraar en een vastgoedpoot. En ja. die vastgoed is een probleem. Daarvoor moet dan in het, uh, een, een bad bank worden opgezet... waar dan al die probleemgevallen, die mislukte projecten... wat een ja. hoop geld kost, wordt weggezet. Daar is startkapitaal van nodig. Dat ja. krijgen ze niet van die andere banken. Dus is nu mogelijk een buitenlandse bank... Uh, volgens NRC Handelsblad, zoals u suggereert, ja. in, in, in de picture. Zou de Nederlandse staat dat, dat willen accepteren? Nou, het hangt vanaf uiteraard van de voorwaarden waarop, maar ik denk dat daar een voorafgaande vraag... wil überhaupt de buitenlandse partij instappen? We hebben gezien dat uh, ABN moest een stuk van zijn activiteit verkopen... naar de fusie met Fortis. Dat is heel moeilijk geweest en uiteindelijk heeft de Deutsche Bank... Uh, heel veel van die prijs afwezen te krijgen. Dus dat heeft de Nederlandse staat ook veel geld gekost. Uh, ING lukt maar niet om van de WUH af te komen. Uh, om die reden wordt ook daar weer een andere oplossing voor gekocht, gezocht... Je zag de afgelopen tijd dat buitenlandse aanbieders van hypotheken... Uh, vertrokken zijn in Nederland. heb je het over de Oude bank van Schotland, heb je het over Agenta uh, en nog een paar partijen. Uh, niemand heeft zin in de markt waarin er grote problemen zijn. En dus, dat als is wij, dus als we al die banken afschrijven, doorstrepen, ja. dan komen we uiteindelijk terug bij de uh, Nederlandse staat... en dus bij de belastingbetaler. Dat is uiteindelijk ja. het scenario zoals u dat voor zich ziet? Ja, ja nou moet ik wel opmerken. Het gaat, uh, de, we hebben daar wat, wat sommige op gemaakt met een aantal collega's... Ja, je bent een bedrag kwijt, dat ligt tussen de 1,2 en 8 miljard. Dat, dat lijkt veel geld. Maar vergeleken met het saneren van de ABNOMRO... wat ons 30 miljard heeft gekost als uh, belastingbetaler... is dit niet het grootste probleem. Het is natuurlijk vooral het probleem dat in tijden van grote bezuinigingen... Uh, de overheid nog eens een cadeautje van 1, zoveel miljard moet doen... Aan, aan een bank die slecht beleid heeft gevoerd. Maar, dus maar, is, ja? U schetst daar een, een breed terrein, hè? E, tussen de ja. 1 en de 8 miljard, da, da, daar ligt nou 1 en 1,8 miljard. De 1 en 1,8 miljard, dus, miljard. Ja, ja u dus vraagt... euh, laat ik zeggen, laat het maximaal 2 miljard kosten. is nog steeds een hoop geld, maar het is nog geen tiende... wat het redden van de ABD AMRO heeft gekost. Uh, het is voornamelijk politiek zo moeilijk te verkopen... dat er weer geld van de belastingbetaler in tijden van bezuinigingen... wordt weggezet om een beeldavontuur, wat 2006 is ingezet, met de overname van, uh, van vastgoed, de uh, bouwfondsen in Nederland, uh, dat dat nu op het bordje van de belastingbetaler gaat komen. Vanzelfsprekend hebben we gekeken naar de politiek. Nou, daar wil op dit moment nog niemand in de Tweede Kamer reageren. Het blijft natuurlijk een heel gevoelige uh, situatie voor SNS Real in de huidige politieke landschap. Jaap Koelebeijer van Universiteit Nijrode. ik dank u hartelijk. Ja, tot ziens. Zo direct. hoe dik is het? Op veel plekken in Nederland is dat de hamvraag. In korte hoef wordt de groeiende ijslaag nauw gevolgd, ook door ons. En wie houdt vanmiddag de files in de gaten? Tamara Bruggemans bij de ANWB. Dat klopt. En de dagelijkse files die zijn korter dan normaal op woensdag. We zitten nu op een totaal van 60 kilometer file. Het verkeer moet nog wel even rekening mee houden... dat in het hele land is het, door, uh, is het op lokale wegen plaatselijk glad door bevriezing... en in Flevoland komt plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. Opvallende files die vinden we op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Empel en de afrit Sint-Michelsgestel 4 kilometer. Er staan een stilgevallen vrachtwagen en daarom is de rechte rijstrook dicht. En een ongeluk op de A12 daarna richting Utrecht. Voor Zoetermeer 3 kilometer en daar is de linker rijstrook dicht. Dit is het NOS Jonaal U.N. Jonaal. Met Tim Overdick. Oh, fighter what I want to be Catching dreams to find out what they need Twisting round choices drive me mad Shaking head. Hold on to Janne Schra. Een warm nummer voor deze winter, want tot ver onder de min 10 is er al gemeten. IJsclubs zijn hard aan het werk. Het is weer flink gaan kriebelen bij schaatsliefhebbers. Hoe ziet het ijs eruit? Hoe dik is het? Wanneer kan er waar gereden worden? Informatie daarover op internet is vaak niet afkomstig van officiële instanties of verenigingen. Er wordt veel rondgetwitterd en er verschijnen interactieve schaatskaarten en er is het weerstation van Jos Werkhoven in Kortehoven. Dat is hier vlakbij Hilversum. Hij begon al tien jaar geleden met zijn site met schaatsinformatie. Ja, kijk, dit is, dit is natuurlijk fraai nieuws. Dit is een beeld van de Plassen Van, de hè, van de, nou, wat is het, twee uurtjes geleden. Gisteren lag die dus nog helemaal open. En nu schitterend Dicht. Om even alle schaatsfrieks die nu op kantoor zitten even lekker te maken. Want die zitten dan op uw site te klikken om te kijken, kan het al? Ja, absoluut. We zien een uh, prachtig wijd beeld van een enorme plas en het is een spiegel, het ijs. Absoluut. Maar nog wel flinterdun. Gezien de vorst die we gehad hebben zal dit hooguit 1 à 2 centimeter zijn. Die site waar dan opeens zoveel mensen op klikken. Bekijkt u s'avonds de statistieken? Ja, dat is, uh, dat is deze. Nou, oh ja, <laughs> dan zie je opeens een piek. Het... Je ziet inderdaad wat er gebeurt. Er is een uh, grafiek, dat is een hele platte lijn. En dan opeens, 14 januari, sky high. Dat kan oplopen tot 15.000 of zo. Daar doe ik het voor, ik ben ook een schaatsliefhebber. Het weerstation van uh, Jos Werkhoven. Het klinkt als heel wat, het weerstation, ja. maar het is gewoon zijn huis. <laughs> nee, ja, sowieso. Kunt u het laten zien? Wat ja, we, we gaan naar buiten. Even met je. De zon schijnt. Is niet goed, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, is toch niet goed? Oh, nee, dit, dit, kan, dit kan weinig kwaad nog. Ik kijk even naar het dak van uw huis. Er draait een propellertje voor de windsnelheid. Gelukkig erg langzaam. En er hangen nog wat kastjes. Ja. En dan kunt u, als het dan al zover is... dat moment waar zoveel mensen op wachten op het ijs stappen vanuit uw tuin. nog niet op, hoor. Je ziet het Ik, zo wel. Je ziet het al. Het zijn allemaal bobbeltjes, dit hè? Dit is echt wat we noemen sneeuwijs. Ja. Want om eventjes naar de situatie van nu te gaan... dat is wat er gebeurd is. Er lag al een dun ijslaagje. En toen ging het gisteren zo hard sneeuwen... En als een ramp. Absoluut. Fondant en... ijs kan ik me herinneren van vorig jaar. Van ja. de ijsmeesters. Ja. En nou valt het gelukkig nog redelijk mee in Ankeveen en in Kortenoef. Want daar blijft de sneeuw echt mooi als sneeuw liggen. Nou, dat geeft maar dan... dat was toch een dekentje waardoor het ijs niet kon aangroeien? Ja, dat, dat klopt. Het, het groeit amper aan. En dan is er één geluk. U liet net die foto zien van die grote plas in Loosdrecht. Er waren plekken, hier in de omgeving ook, waar er nog geen ijslaagje lag. Waar die sneeuw gewoon in het water is gevallen en toen ging het afgelopen nacht knoepig hard vriezen. En dat is de redding, hè? Gelukkig wel, ja. ja. is het zo? Het begint natuurlijk al met, doordat de sneeuw erin is gevallen, is het water extra afgekoeld. Dat is al voordeel nummer één. Maar nu hebben we dus ook nog in onze omgeving een, een dikke sneeuwlaag liggen. En dat betekent dat de kans op een strenge vorst gewoon veel, uh, veel groter ligt. Hoezo? Je hebt een sterkere afkoeling van de lucht. Dus eigenlijk gebeurt het omgekeerde. Dan wat je zou verwachten. Normaal zou je dus denken, de plekken waar het het eerst dicht ligt, daar kan je het eerst schaatsen. Nu is het eigenlijk precies het omgekeerde aan de hand. Ja, dat klopt. En anders naar Friesland, hè? want daar ja, hebben ze ja. helemaal geen sneeuw gehad. Nee, maar, maar dat valt dan weer buiten uw blikveld. Nee, niet helemaal. Maar het, het is ook wel weer zo dat zij minder strenge vorst hebben gehad afgelopen nacht in ieder geval. Is het eigenlijk niet gek dat u als, uh, als amateur, hè, met alle respect, want dat bent ja, u, hè, gewoon, absoluut, lief absoluut, gewoon liefhebber, absoluut. dat u dan voor dan deze regio bijvoorbeeld zo'n belangrijke rol heeft? Want als je op internet gaat zoeken, we komen bij mensen als u terecht, ja. bij liefhebbers. Ja, dat klopt. Er is zeker dit soort zaken die maar zo af en toe eens voorkomen, hè. Ze kunnen schaatsen in, uh, in de Nederlandse winters. Dan moet je het gewoon van liefhebbers hebben. En, uh, ik ben een liefhebber en het is gewoon leuk om te doen. Zijn Jos Werkhoven van het Weerstation in Korte Hoef, verslaggever? Bartijns van de Wiel ging bij hem langs. Gaat ja, ik heb eigenlijk geen vragen meer nu. Nou, we zijn <laughs> er <we> klaar. <laughs> heb je al zelf? Nee, nee, nee, want je kunt eigenlijk bijna nog nergens schaatsen. Um, eigenlijk alleen in het noorden van het land, daar zijn nu wat ijsbanen open. Eigenlijk alleen nog maar voor kinderen, want het is woensdagmiddag, dus die kinderen zijn vrij. En ja. uh, dan, dan die, die zijn die natuurlijk ook niet zo zwaar, dus dan krijgt het, wordt het ijs ook niet zo zwaar belast. En morgen zijn er denk ik op, op heel veel plaatsen, sowieso in het noorden van het land, zijn heel veel ijsbanen open... Uh, want het blijft gewoon doorvriezen. Dus ja, dit is zeg maar de eerste stap op weg naar... Uh, ja, naar, naar een periode met, met ja, misschien wel uh, schaatsijs uh, en dat soort dingen. Misschien, je belooft niks natuurlijk. Ja, nou, kijk, je moet oppassen met dit soort dingen... om niet te, te snel, niet te hard van stapel te, te lopen. Want zo net kwamen die schaatssites eventjes ter sprake. Nou, daar is nu vooral op te zien waar je niet kunt schaatsen. Mm -hmm. Want bijna nergens kun je op dit moment schaatsen. Alleen hier en daar een beetje op, op, op ondergelopen weilanden en zo... waar het heel ondiep is... De komende dagen zal het ijs uh, zeker aangroeien... en dat, dat geldt dan vooral, uh, wat net ook te sprake kwam... de plekken waar geen sneeuw op het ijs ligt. Daar gaat het echt vrij snel. Dus dat zal de komende dagen uh, denk ik wel goed komen. Want daar zie je nog steeds die tweedeling ook in het land... waar de, waar de sneeuw is gevallen en daarboven waar het lekker... Ja, uh... ja je, ziet natuurlijk, uh, ook, je ziet het natuurlijk ook aan de minimumtemperaturen. Want precies het gebied waar sneeuw ligt, daar is het ook het koudst geweest. Zo zeg maar min 10 tot min 14, met een enkele uitschieter zelfs nog lager... En waar geen sneeuw ligt, daar is het min 8 geworden. En dat is precies het verschil wat die sneeuw uitmaakt. Ja, en het gaat erom wat er met het ijs gebeurt onder de sneeuw. En ja, dat kan het wel min 14 of zo worden... maar dat heeft voor het ijs niet zoveel, uh, niet zoveel effect. De kinderen mochten dat doen vanmiddag. De kantoorklerken ja. zoals wij uh, moeten maar wachten tot het weekend. Even heel kort. K Kunnen we lekker schaatsen het weekend, kijkend vooruit? Nou, dat, dat kan ik niet met ja of nee uh, beantwoorden. Ik denk wel dat er hier en daar dan al geschaatst kan worden. Ik kan niet zeggen waar, uh, maar het blijft in ieder geval vriezen. Dat is het belangrijkste. Het is wel zo dat er in het weekend uh, misschien een beetje sneeuw gaat vallen. En dat er wat bewolking is. Maar goed, het blijft vriezen. Het blijft vriezen. Het blijft vriezen. Dat is het belangrijkste. Vanavond, BNN Today. Richard van de Maden. Vanavond om half negen op Radio 1. Ja, of Ragaar, wat of je vraag wil. Of Ragaar, niet de knapste, de aardigste, de leukste, vrijgezel, maar niet thuis. <laughs> Luister en kijk mee op radio1.nl. Which, Jack, are you thinking of calling? En het zei hij, nee, dan geloof ik toch dat ik heb. Want hij moest de gier op hebben. Ik heb hem gewoon vijf weken rust voorgeschreven. Radio 1, het nieuws van alle kanten.